Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De grens tussen de Gazastrook en Egypte lijkt voorlopig nog niet open te gaan. Egypte zegt dat Israël nog niet heeft beloofd dat ze stoppen met bombarderen. Dat is wel een must, vertelt correspondent Joost Scheffers... want vorige week ging het mis toen de grens ook al open zou gaan. Toen heeft Israël drie bombardementen uitgevoerd op de Garaafah-grens grensovergang... net op het randje aan de grens binnen Gaza... En daardoor was die grensovergang eigenlijk ja, buiten gebruik. En Egypte wil graag garantie dat die overgang gewoon veilig kan gebeuren... om ook de grensmedewerkers te kunnen beschermen... en het Egyptische leger dat daar actief is. Aan de Palestijnse kant staan nu honderden mensen te wachten tot ze erdoor kunnen. In Hilversum is vannacht geschoten op een woning... Volgens een verslaggever van Hart van Nederland heeft de beschieting mogelijk iets te maken met een auto die in brand werd gestoken eerder deze maand. De politie wilde niet bevestigen of er een link is. 27 sumo-worstelaars hebben van vliegtuig moeten ruilen in Japan. Het vliegtuig waar ze eerst mee zouden gaan zou te zwaar worden als ze mee zouden vliegen. De manning was bang dat ze niet genoeg brandstof aan boord hadden om het vliegtuig in de lucht te houden. Dus werd er een ander vliegtuig voor de sumo-worstelaars geregeld, zodat ze toch op tijd op hun bestemming konden komen.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 ...accepteren en wegwezen. Ik denk dat het voor de menig mens wel een waarschuwing kan zijn. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar voor mij niet hoor. Ja, in Amsterdam zijn allemaal nieuwe ondergrondse fietsenstallingen geopend. De gemeente denkt daarom dat het wel handig is om foutparkeerders aan te spreken. Het weer overwegend droog met af en toe zon. Graadje over 12, 13 is het. De komende nacht klaart het op en koelt het af tot maar een paar graden boven nul. Morgen droog, flink wat zon en 13 of 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden op de weg of op het spoor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Zin in ZFM.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 Lekker beginnen van uh, Zandvoort op zaterdag. Je hoorde de Miami Sound Machine en Chloé van uiteraard... die ja, de zangeres van die groep was. Met The Rhythm Is Gonna Get You. Dat geldt uiteraard ook voor uh, Zandvoort op zaterdag. Een hele goede middag. We zijn er weer, uh, Benno. Ja, een hele goede middag. Uh, ja, we hadden het net over het uh, weer, hè? het uh, regenen en het plenste flink... En, uh, toen zei ik, ja, normaal gesproken schijnt altijd de zon uh, als wij om twee uur beginnen. Meestal. En wat zie ik tussendoor in één keer komen? Nou, nou. Het zonnetje. Nou, kijk eens aan. Kijk Ongelooflijk. Aan. En dat is natuurlijk ontzettend fijn. In ieder geval voor de mensen die op het kweer uh, zitten. Want ja, daar hebben wij uh, momenteel... Een, uh, ja, een, een evenement... die valt onder de Ubo-dagen. Dus... En dat is wel te horen. Ja, jij ja, hoorde, hoorde, hoorde jij ja, thuis. Ja, wel lekker hoor. Ja, ja die okay. racegeluiden. Nou ja. Die vette posjes natuurlijk weer. want uh, die, die, Volgens mij racen die ook, hè. Die, die vette posjes Nou, en wat gaan we nog meer doen uh, vanmiddag? We gaan straks uh, luisteren naar uh, Carine Veren Zij is van Zandvoort Arts. En um, zij is uh, natuurlijk... Ja, maar daar zitten we. Twee volle dagen zitten we in de kunst. En er is ongelooflijk veel te doen, dus daar gaan we naar, naar luisteren. Op drieën, ik heb het allemaal geteld, 23 locaties. Oh, dat is natuurlijk ongekend. Um, dus hij gaat erover vertellen. Uh, Jaap Koper doet uh, het uh, voetbal uh, vandaag um, en natuurlijk ook het weerbericht om, uh, om half drie. En ik had, uh, nou we kregen via de, van de gemeente nog even een, een klein berichtje over een ver, fietsverlichtingsactie. En dat gebeurt maandagochtend om 7 uur ochtend. Ja, maar verder... dan moeten ze naar school uh, natuurlijk. Ja, ja, dat is, dat is inderdaad be, uh, bedoeld voor de jongeren. Het, het jongerenwerk Zandvoort zal samen dan met de politie aanstaande maandag... jongeren aanspreken op het gebruik van fietsverlichting. En dat vindt tussen 7 en 9 plaats... op de voormalige trambaan en Zandvoortslaan ter hoogte van Westerduinweg. Er worden flyers en fietslampjes uitgedeeld. En de burgemeester en uh, wethouder Carré staan ook heel vroeg op... Want die zijn hierbij vanaf kwart over zeven aanwezig. Nou, dat is uh, ongelooflijk. Wat nou, wel heel gezellig daar aan die wisten. Ja, dan begin je de week goed, uh, Benno, toch? Nou, nou, dat denk ik wel. Ik hoop dat ze een beetje knap weer hebben. En goed. die lampjes, uh, best handig uh, tegenwoordig. Ja, dat is... Dat, uh, een, dat je... je mag ze alleen niet uh, laten knipperen, want dat, uh, nee. ja, dat, uh, ja, dat leidt weer af. En dan uh, weten mensen niet hoe ver je van... Uh, ...van de fiets afbent en zo. Precies, dus. precies. Het moet constant branden. Nou, dat uh, als even als uh, een beginnetje. Zeker. Nou ja, we spelen vandaag tegen een team uit Haarlem. Hebben we het over voetbal. Tegen Edo HFC uit Haarlem. Dat allemaal in de derde klasse. Dat is de nummer 6. Dat zijn wij dan, SV Sandvoort, Tegen de nummer 3. Na half drie, ja, niet Jan, maar Jaap Koper... ...die daarbij aanwezig is. Wake a from a dream black and white multi -color. Bent uh, sommige, maakt heel veel lekkere muziek. Waaronder deze grote hit van Ze Jordan, de Multicolor. Zo dadelijk gaan we het hebben over Zandvoort Art en nemen we contact op uh, met uh, Carina Vera. Zij is op een van de locaties aanwezig en uh, zal ons vertellen over de dag van vandaag. En uiteraard ook morgen nog een hele dag Zandvoort Art hier in Zandvoort. Het blijft wel lekker, hè? de oude disco zo uh, op je radio. De dus zaterdagmiddag van uh, CFM met uh, inderdaad uh, Earth Winter Fire en de Boogie Wonderlands. Nou, Benno, je zei het uh, net al: op heel veel locaties uh, dit weekend uh, mooie kunst in het uh, Zandvoort Art uh, Weekend uh, hier. En uh, een van de organisatoren uh, daarvan is uh, Carina Veren. Goedemiddag, Carina. Goedemiddag. Hallo Carina, goedemiddag. Karina. goedemiddag. Carina, ja, je bent, uh, um, het, het initiatief is van de Rotary Zandvoort en uh, daar ben jij lid van, begrijp ik? Ja, klopt. Oké, okay, ja. en, en ja, je, zit, je, je, je bent ook mede verantwoordelijk voor de totale organisatie. Hoe lang zijn jullie er eigenlijk al mee bezig? Nou, we zijn al uh, ruim, ruim voor de zomervakantie... Uh, ...zijn we gestart met de voorbereidingen. Op basis natuurlijk van de ervaringen... ...die we de afgelopen twee keer hebben gehad... Ja. Uh, ...hebben wij weer voortborduurd. Maar toch uh, is er weer heel veel werk in gaan zitten. Veel vergaderingen met elkaar. Ja. Uh, veel uh, taken verdeeld. Ik was onder andere verantwoordelijk voor de social media en sowieso voor de media samen met Leontien Wagenaar. Ja. En um, nou, ook uh, ben ik hier in het LBC verantwoordelijk voor de kunstenaars. Die uh, heb ik zeg maar allemaal uh, in de gaten gehouden qua communicatie ook, want ja, ze willen natuurlijk allemaal hun plek weten. En vorig jaar toen uh, uh, zijn we eigenlijk allemaal een beetje vrij laat hier naar het LBC gekomen. En uh, konden ze toen pas hun plek kiezen. Dus ik dacht, dat moet ik voor zijn. Dus we ja. zijn heel ruim van tevoren uh, uh, gaan organiseren... dat de kunstenaars de ruimtes in ieder geval konden zien. We hebben nu ook natuurlijk veel meer kunstenaars dit jaar. Oké. Okay. Uh, ja, we hebben nu 61 kunstenaars. En uh, dat is natuurlijk een heleboel meer dan vorig jaar. Ja. En uh, ja, ook hier dus in het LBC hebben we een stuk meer kunstenaars... Die, uh, uh, hier komen exploseren. En de ene heeft natuurlijk heel groot werk bij zich... en de ander heeft juist heel breekbaar werk bij zich. En uh, de ander wil het juist ophangen. De ander wil het juist neerzetten. Ja, ja, ja, wat een doen. Dus daar je moeten te... we allemaal uh, rekening mee houden. Ja, ja daar dus sta je eigenlijk dan niet bij stil... als je, zeg maar... Uh, normaal vijf dagen in de week voor de klas staat. Ja, ja, ja, ja uh, Dus nu uh, ben ik wel heel blij... dat we dat uh, in ieder geval van tevoren allemaal besproken hadden. Ja. En daardoor ging het dus vanmorgen... ...negen uur stipt uh, heel snel. Mm. Met uh, tafels neerzetten, uh, alles uit de ruimtes halen, ophangen. We hebben elkaar ook allemaal geholpen. En uh, ik heb zelf net ook een rondje gelopen. Oké. Okay. Door het dorp. En uh, ja, dan doet, doet het je natuurlijk heel goed dat je overal die banners ziet van Zandvoort Art. Ja, tuurlijk. En uh, daar was, uh, waren Michael Lampan en uh, Robin moet weer verantwoordelijk voor... ...en dat mensen met het boekje in hun hand lopen... Uh, ja, daar, was, uh, daar is de werkgroep ook druk mee bezig geweest natuurlijk. En dan hebben we nog Jeanette en Christy die ook uh, heel veel werk hebben geleverd. Wat uh, uh, even als ik in, even in de reden wil vallen. Yeah. 23 locaties dat is nogal wat. Je kreeg dus eigenlijk volop medewerking van, uh, van de mensen. Als je, uh, wat, hoe, hoe deed je dat? Ging je gewoon vragen mag hier een kunstenaar zijn werk ophangen of tentoonstellen? Ja. Nou, het gaat eigenlijk zo. We willen een beetje uh, ook uh, naar uh, de organisatie van Bergen luisteren. Want die zeggen van de kunstenaars moeten zelf met een uh, locatie komen. Oké. Okay. Maar goed, als je zoveel, locat, of zoveel kunstenaars hebt die van buiten... Uh, zand komen. Ja. ja, die hebben natuurlijk totaal geen weet van waar zij hun kunst kunnen ophangen. Nee, nee. Dus dan ben je als organisatie toch nog uh, druk bezig met de locatie vinden. Ja. En hebben wij natuurlijk het geluk dat we een brandweerkazerne hebben, een LBC, een raadhuis waar echt heel veel ruimtes zijn. Ja. En, uh, dus dan ben je toch wel weer aan het faciliteren in de ruimte. Mm. En, uh, maar we hebben ook geluk dat uh, Rick Kops bijvoorbeeld een eigen atelier heeft. En een kuil heeft een eigen atelier. Die heeft ook weer vier kunstenaars eraan uh, toegevoegd. Oké, okay, leuk. Dus uh, het ging eigenlijk uh, hartstikke goed ja, ja. Om, uh, om dit allemaal zo te organiseren. En heb je al uh, mensen... Uh, nou, je, je vertelt, je, ik zie mensen in het dorp lopen met een, met een ja. boekje. Um, ja. Dus de belangstelling is goed? Ja, en uh, we hebben hier iemand die zit vrij vooraan in de gang. En zij heeft de taak op zich genomen om uh, te turven... En uh, zij zit nu al, we zijn net twee uur op weg. Ze zit nu al op, op uh, ja, rond de 90 personen die hier uh, naar binnen lopen. En ik, eigenlijk zie ik er nog veel meer nu binnenlopen. Het weer is natuurlijk ook uh, goed. Ja. Daar uh, zijn we blij mee. Gisteravond hadden we dan het openingsfeest en uh, toen stonden het eigenlijk best wel. Ja. En nu uh, hebben we zon. Um, dus ja, dat helpt natuurlijk ook allemaal mee. En we hebben ook flink de media opgezocht dit jaar. Veel meer dan uh, vorig jaar nog. Naast de media hebben we in best wel veel kranten gestaan. Zelfs de kunstkrant, waar we natuurlijk heel blij mee zijn. Maar ook de elegance. En uh, het Haarnes Nieuwsblad. En ga gaat zo maar door. Ja. Deze Noord-Holland heeft ook nog aandacht aan besteed. Ja, zo krijgen we natuurlijk wel uh, veel meer aandacht. Ja, en ja, de radio ook uh, natuurlijk... Uh... Carina. Ja, en de radio niet te vergeten. Ja, heel goed. Heel blij mee. Ik uh, ben trouwens uh, benieuwd, uh, Carina... hoe uh, breed uh, de kunst is tijdens uh, Zandvoort uh, Arts. Noem eens uh, iets uh, speciaals wat uh, dit ja. weekend uh, te zien is. Ik kan hele speciale dingen opnoemen. Ik heb hier een kunstenares uit uh, Geulen aan de Maas. Ellen Hendricks. Zij uh, is een rouwverwerkingsbegeleider. Um, maar daarnaast schildert ze ook echt vanuit haar intuïtie... En, uh, en uh, zij heeft ook achterin het LDC een tafel, waar mensen tarotkaarten kunnen laten leggen. Nou, en heel mooi om te zien dat mensen daar dus ook echt gebruik van maken. We hebben hier Annette van Kesteren. Zij uh, jut elke ochtend op het strand en zij uh, maakt daar dus ook kunst van. Dus ze verwerkt wat ze op het strand vindt, verwerkt ze in haar kunstwerken. Uh, ja, Hans van Pelt niet te vergeten. Onze cartoonist van het Zandvoortse krantje. Hij uh, is hier ook aanwezig met heel wat cartoons. En uh, nou, als we het raadhuis kijken hebben we Rogier Cornelissen. Uh, met zijn prachtige dagvogeltekeningen. Elke dag sinds corona maakt hij al een vogeltekening. Hmm. Met een cynische uh, uitspraak erbij. En uh, ja, ik kan wel doorgaan. een ja. uh, Werkman yes. met uh, schilderijen op zijde. Uh, het is zo divers dit jaar. Ja. Prachtige fotografie ook. Uh, bijvoorbeeld Irisplanting in, uh, in het bijgebouw van de protestantse kerk. Uh, je je loopt van links naar rechts voor een foto en het verandert waar je bij staat. Heel nou, grappig. Uh, in de Agatha kerk hebben we ook uh, Grace Spiegel met haar prachtige Aziatische kunst. En uh, natuurlijk ook uh, Erika Huber... En uh, nou, ik kan wel doorgaan eigenlijk. Nou, ja, ik... nou hoorde ik vanmorgen ook wat uh, over de auto's van uh, Jan Lammers. En zeker, in een rabbelcafé ja? uh, hebben wij uh, ook uh, de kunst uh, van, uh, van Mark Berenpoot. Maar daarnaast ook inderdaad de collectie. Uh, die is daar ook te zien. Dus ja, er is ontzettend veel te zien. Ja, dat zijn al die auto's uh, waar uh, Jan uh, in gereden heeft. Uh, die heeft hij uh, zelf uh, nagemaakt, hè? Natuur, ja, ja. nou kom zeker kijken als je tijd hebt. M Mooi. Nou, gaan we doen uh, Carina. Dank je wel ja. voor dit moment. Oh, en wat je nu hoort, dat, is dus, uh, dat zijn leerlingen van New Wave, van de muziekschool. Die komen hier ook vandaag uh, non-stop optreden. Daar zijn we ook heel blij mee. Geweldig, geweldig. Hartstikke leuke Karine. En volgende uur komen we om half vier uh, weer bij je terug. En dan uh, praten we gezellig verder. Heel goed, gaan we doen. Goed, tot dankjewel dag. hoor. Tot zover. Bye, bye. Oh, ja. Ja. Wij gaan uh, de nieuwe single draaien van uh, Lorene. Ja, ze trad op, hè, Afgelopen week op tv. Hier is uh, Is It Love. Find me in the echo of the dark. Working on the rhythm of your heart. Lost you in the maze, don't let me out. It's in love, it's in love, it's in love Without a walk Een mooi optreden van deze Laureen... tijdens uh, inderdaad de televisiering van uh, afgelopen week. Hier is Uptown Girl... Het origineel is uiteraard uh, van Billy Joel. En ditmaal de uitvoering van uh, Westlife, ja, de, de Uptown Girl. Ja, nou, precies al drie. We zijn uh, op tijd, uh, Benno. Ja, we zijn heel mooi op tijd. Uh, even kijken. Nou, vandaag uh, 14 graden is het momenteel. Hier in Zandvoort met een uh... West-noordwestenwind, zes boven voor en 70% kans op zon. En dat klopt helemaal, want ja, de zon is er dan is die weer even weg. Maar, ja, twee uur is hij gaan schijnen. Dus, daarom, daarom. En uh, vanavond uh, blijft het uh, zo goed als droog, maar het zakt allemaal wel naar beneden. Die temperatuur 10 tot 8 graden vannacht en de morgen... Is even, nee, vanavond, vanavond is toch code geel? Ja, het ja, ja, gaat weer eens wat harder waaien blijkbaar. Dat is het KNMI, die zegt uh, vanaf vanavond zijn er in de noordwestelijke kustgebieden... en boven het IJsselmeer bij buien zware windstoten mogelijk tussen 75 en 90 km per uur. En hier kun, kan het uh, verkeer en buitenactiviteiten hinder van ondervinden. En dat is vanavond, uh, ik dacht een uur of zeven of zo. Goed, morgen is het uh, en max 11 graden. Het gaat allemaal naar beneden en er is weer wat er nodig. Is. Regen uh, wordt er verwacht. 5 mm bij een noordwestenwind van 5 boven 40% kans. En de rest van de week, ja, het, uh, het wordt kouder. En in ieder geval, nou, morgen 11 graden. Dan stijgt de temperatuur weer wat naar 13, 14 en dat blijft eigenlijk de hele week zo en het wordt wel droger de komende week. En dat komt eigenlijk omdat de wind naar oost, noordoost tot oost gaat draaien. En het wel bij 4 tot 5 boven Dus uh, en weinig zon hoor, 15 tot 25 procent. Dus uh, nou, ik ben reuze benieuwd wat voor weekje het dan eigenlijk gaat worden. En of deze verwachting ook waar gaat. Nou, jij zegt hem, dus het zal wel uitkomen Benno. Oh, oké. Okay, dankjewel, dankjewel. Nou ja, je kan het ook mm. blijven volgen, trouwens, ja, dat, via onze eigen app. Ja, dat. Dus ZFM app kijk even onder uh, weer Zandvoort. En je blijft weer op de hoogte van het weer. Nou, hoe vaak hebben we weer gezegd, hè? Precies. Oké, okay, nou ja, de volgende keer zijn we er weer met het weer. Dat was het weer. Zie het en en dan En hoorde ik nog een keer weer? Ja, echt waar. Nou ja, het valt dus de komende dagen best wel mee met het weer. Uh, alleen een beetje vries en dan dat we van de afgelopen periodes gewend zijn geweest. zo leuk is. Je kan zeggen van uh, dit was een uh, plaatje van dat stelletje. Weet je wel? Suzanne en ja. Freek. En uh, als het avond is, nou dat is het nog niet op speld, want daar schijnt altijd de zon toch? Jaap Koper? Ja, nou je had uh, net een minuut geleden eigenlijk uh, er al moeten, moeten zijn. Want uh, er was een levensgroot kans net uh, geweest voor Nigel Berg. Ik kreeg een bal aangespeeld uh, van... Uh, je, nee, Jelle de Haan, ik moet het goed zeggen. Uh, want we zijn bij de wedstrijd tussen de SV Zandvoort en Edo. Want anders dan, uh, zijn de mensen ook meteen weer uh, zo van welke wedstrijd zit die koper naar te kijken. Nou, uh, die, dat was dus een uh, levensgrote kans. Hij stond uh, bijna alleen voor de keeper. Maar uh, de keeper hield hem toch tegen Zandvoort, tegen Edo vandaag. Dat is de wedstrijd. En Edo uh, staat iets hoger in het klassement. Na... Drie wedstrijden gespeeld heb ik geloof uit mijn hoofd zeven punten als ik het uh, even gauw in mijn hoofd heb uh, zitten en. Derde plek, ja. Ja, derde plek, hè. Ja. en uh, SV Zandvoort staat uh, daarachter. Drie punten. Want die hebben één wedstrijd gelijk gespeeld. Één gewonnen en één verloren. Zeker. Dus, uh, helemaal goed, Jaap. Uh, uh, ja, ja, dat heb ik even uit mijn hoofd. Uh, voordat ik hier naartoe ging, nog eventjes in mijn hoofd uh, lopen stampen. Maar het is uh, zonnetje erbij. Maar het staat wel een beetje in een uh, stevig windje. Dus, dus het is niet uh, zo uh, ideaal voetbal weer als zeg maar een paar weken terug... toen de mussen nog dood van het dak afwielen. Zo is het nou ook weer niet. Maar uh, het, uh, we, zijn, we zijn net begonnen. Dus we kunnen er nog niet 1, 2, 3 wat, uh, wat van zeggen. Nee. Maar een uh, minuut of 10 in uh, deze wedstrijd. Wel uh, kan ik zeggen dat er een aantal spelers er niet zijn. Zoals bijvoorbeeld een Koen Michielsen en een uh, Raymond Lagerburg. Die zijn er niet bij. Maar daarvoor staat uh, dan weer bijvoorbeeld een man als Dex Takka achterin. En uh, Gio Kodrington. Dat is een uh, speler die normaal gesproken ook uh, in de tweede uh, mee, uh, mee komt. Maar die Gio Kodrington die heeft vorige week ook gespeeld tegen stormvogels. En die wedstrijd was vorige week geëindigd in een gelijkspel. Nou, dat is een beetje uh, de gang van zaken, Rob, op dit moment. Ik kan er niet uh, veel meer van maken dan dat. Nou, helemaal goed, uh, Jaap. dankjewel voor uh, dit moment. En straks komen we uiteraard gewoon bij je terug. Oké. Okay. Oké, okay, dat was Jaap Koper bij het voetbal. Nou, net eigenlijk begonnen en staat er uh, nog 0-0 tegen Edo HFC. De voetbalploeg uit Haarlem, die vandaag bij ons op bezoek is. You can never know what it's like, blijft blood like.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 John is uh, nog steeds een grootheid natuurlijk uh, in de muziek. En dit was een van splijtjes uit de jaren 80 je hoorde I'm Still Standing. Andere grootheid uh, in de muziek, uh, Benno. Dat was wel uh, Elvis Presley uh, natuurlijk, hè? Ja, dat was, dat was het zeker. En uh, nou ja, er wordt uh, rondom deze man, uh, zoveel jaar na zijn overlijden, nog steeds uh, van alles georganiseerd. Zoals in Nieuw-Vennep, ja, trek je agenda maar weer... want uh, we gaan die kant op uh, van de evenementjes. Uh, vrijdag 10 november dan wordt er in, uh, in Nieuw-Vennep, zo schrijft men zelf... het grootste Elvis-spektakel ter wereld georganiseerd. Nou, of dat waar is, dat moeten we natuurlijk allemaal nog maar uh, zien. Uh, men schrijft in ieder geval wel dat de drie allerbeste Elvis-tribute-artists... Van overal ter wereld en tevens allemaal in hun muzikale carrière op Graceland... zelf bekroond tot de beste van de wereld. En die komen dus blijkbaar naar Nieuw-Vennep. Dat ze dat wow. voor elkaar hebben gekregen. Ja, dat is natuurlijk ontzettend knap. Dus uh, nou, een hele avond gezellig uh, Elvis-muziek. En dat is nogal wat natuurlijk. Vrijdag 10 november in Nieuw-Vennep. En het gebeurt in de Zantenhal aan de Eiweg 1415-1415. En de kaartenverkoop gaat uitsluitend via de website. En die website is van Zantenhal met een z van Zantenhal.nl. Daar moet je zijn voor een avondje Elvis. Zeker dus. Ben je Elvis-fan? Ga er zeker heen naar uh, nieuw fan-up. Nou, uiteraard gaan wij wat draaien van uh, Elvis. Wat ja. uh, dag van deze. Hier is Wooden Hearts van Elvis, die ken je natuurlijk allemaal wel. Can't you see I love you? Please don't break my heart in two. That's the hard to do, cause I don't have a wooden heart. And if you say goodbye, then I know that I would cry.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 Sei me goed, sei me wie du wirklich zoolst, wie du wirklich zoolst, cause I don't have a word. Even lekker meegezongen, ben Ja, met deze he? Heerlijk, ja, ja. Wooden Heart ja, ja, ja. van uh, Elvis Presley. Het is een kort plaatje ook. He? Ja, dat heerlijk is niet dat. Tijd. Daar houden wij van. Ja, ja, ja. 10 november dus uh, in de Fazantenhal in uh, Nieuw-Venep. Nieuw-Venep, ja, daar moet je zijn. Dat treden drie uh, tribute-artiesten op. Ja. Um, nou, morgenochtend, 15 oktober, dan eens even kijken, was het uh, 11 uur. Hoe laat was het ook alweer? Uh, nou, oh nee, dat wordt nog bekend ja. gemaakt. Ja, ja, je kan dus voor uh, in ieder geval 1,11 euro per liter kan je tanken. Bij een tinkstation hier in Zandvoort. Um, eens even kijken, waar was dat ook alweer? Die ja, dat is aan de boulevard, hè? Aan bij de tink. boulevard. Ja, bij tink. En, en uh, ja, jij zegt uh, inderdaad, de tijd gaan ze nog uh, bekendmaken. Ja. Maar ja, uh, als je toch met allemaal ene bezig bent, hè, jij zegt het al. Ja. Dan kunnen ze het wel om elf uh, over elf doen uh, morgen ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat in zou de... zomaar kunnen. En het maakt niet uit welke brandstof je tankt. Uh, dat is dus al helemaal aan jou. Het blijft gewoon 1,11 euro. 11 en er mag exact 11 minuten en 1 seconde uh, mag er getankt worden. In zijn totaliteit. Oh, begrijp... Ja, ik dacht per persoon. Ja. Ja, ja, nee, nee dat, dat, dat red je makkelijk. Maar... Uh... Dus het is, en, en toen ik het persbericht las, toen dacht ik... van, nou, dat wordt klokken, zeg daar aan die, uh, aan die, ten, aan die pomps. Want uh, ja, als iedereen tegelijkertijd uh, aankomt... en er mag maar elf minuten getankt worden... dat, dat ontaart natuurlijk in een totale chaos. Uh, maar Rob, jij... Ja, en... nou ja, ik heb gehoord van uh, mensen die daar wel uh, interesse voor hadden. Ja. Die hebben de app van uh, Tink uh, gedownload... Hè, die je dan kan downloaden om uh, de tijd uh, te gaan uh, horen wanneer, uh, wanneer het is... Maar dat schijnt met een soort inloting te gaan of iets dergelijks. Oh, okay. Je moet je van tevoren aanmelden. En dan, uh, ja, dan kiezen ze een aantal mensen die daar, uh, denk ik, in de rij kunnen staan. Precies. precies. En verder hebben ze een verkeersregelaar erbij. Dus ja, ja, ja. ik hoop dat het een, een beetje te doen is. Uh. Nou ja, en het leuke is uh, natuurlijk wel dat het uh, weer mooie foto's uh, gaat opleveren. Dus uh, de pers uh, zal er weer ruim uh, aanwezig zijn om uh, foto's te schieten. Ja, ja. Het is wel eens eerder geweest, toch? Ja, alleen die heeft... Uh, die is toen afgeblazen, die actie. Oh, want. Uh, dat vonden ze het uh, onveilig daar al ja, ja, op de boulevard. Ja, ja, ja. Dus ik ja. vroeg me al af: van, uh, hoe gaan ze het nou regelen dat het nu wel veilig ja. genoeg is? Nou ja. Maar dat kan die F voor zijn dan. Precies, en uh, dat wordt uh, inderdaad via uitloting en, uh, of niet, ja, uitloting en inloting. En dan, um, ja, dan zal het wel rustig blijven. <laughs> dat, dat, dat, dat hopen we. Ja, er komen alleen de mensen die ingeloten zijn. Ja. Dus uh, dat is makkelijk. Het is wel een mooi bedrag hoor. 1,11 euro 11 voor een liter. Uh, ja. nou ja, dus... Zitten we bijna op de prijs van uh, België op dit moment. Scheelt oh ja. niet veel. oh ja, is dit wel ja, dus lastig? Ja, dat is 1,41 geloof ik. Oké, oh, oké. Okay, okay. De adviesprijs, hè, daar ja, hebben ja. we het dan over. Ja, ja, ja. Oké, okay, nou, helemaal goed. Uh, dus, uh, nou... Als je het allemaal wil volgen, dan ga je dus... Uh, oh nee, dan moet je de hele dag gaan staan. Want dan weet je toch niet hoe laat. <laughs> je moet alles gaan vieren. Nee, gewoon even op de app uh, kijken. Ja, ja precies. Oké. Okay. Oké. Okay, Veel nou succes ja. erbij. Yes, uh, yes. Oké. Okay. Terug naar de muziek. Ja, zeker. We gaan uh, de nieuwe single van uh, Menger Trainer uh, draaien. Oh. En die heet uh, Mother...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 Listen to me, you listen to me. Stop all that man's hey. No one's listening. Shh. Tell me who. Dat vind ik zo mooi, hè? Van de muziek van uh, Mayor Trainer. Het klinkt allemaal uh, oud, maar het is gloedje nieuws ook. Uh, deze single Mother Zandvoort op zaterdag. Nou, ja, vorige week vertelden wij over een uh, mooi bedrag... dat de Zandvoortse racebrigade van de Rabo had gehad. Ja. En toen zei ik nog, de Rabobank uh, kunnen ze ervan kopen, ja. Want ze gingen voor de bank, weet je, oh, ja, voor de ja, buitenbank. Ja, ja, buitenbank. De Rabobank kunnen ja, ja. ze kopen. Ja. Nou ja, maar je hebt ook goed nieuws voor onze collega's daar in het noorden van de Reddingsbrigade. Ja, uh, daar hebben we het over Reddingsbrigade Bloemenal. En die hebben ook een hartelijk dankje op hun website neergezet voor de Rabo Club Support. En, want zij, gisteren hebben zij namelijk uh, een bedrag gekregen van 866,44 euro. En 44 cent. En dat gaat allemaal voor de aanschaf van reddingsvesten niet helemaal onbelangrijk. Dus daar zijn ze ontzettend blij mee. Hartelijk dank daarvoor. Verder nog ander uh, nieuws over uh, een reddingsbrigade en dat is Castricum. Die bestaat uh, 75 jaar uh, dit jaar. Oh, en die hebben daar natuurlijk ook een enorm feest uh, gevierd. En, uh, helemaal blij, is net zoals uh, Zandwoord en Bloemenaals, eigenlijk ook één familiair gebeuren in Kastikum. Ja, maar weer uh, 25 jaar langer hier hè? Ja, ja, ja. hier lopen lopen natuurlijk een beetje achter. Maar daar halen ze op ja, nood dat... meer in. Nee, maar, wij we, zijn toch eerder. We zijn veel eerder. Maar goed, uh, daar is ook een feestje. En dat is hartstikke fijn. Mooi, nou ja, dat was het nieuws van de Reddingsbrigades. En wij gaan op naar het volgende uur Zandvoort op zaterdag... met onder meer het voetbal. We hebben niks meer van Jaap gehoord. Dus ik denk dat er nog steeds 0-0 is in de wedstrijd... tegen Edo HFC daar op Duintjesveld. Zometeen in het volgende uur komen we daar uitgebreid op terug. En natuurlijk ook over Zandvoort Arts veel meer.